Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 69, opgenomen op 4 februari 2013. Goedemorgen. Goedemorgen, heb je Superbol gekeken? Nee, ik heb het, uh, ik heb het nog nooit gekeken. Ik was zeggen, ik heb het even overgeslagen, maar ik heb het nog nooit gekeken. <laughs> ik, ik kan me niet. Uh, ik, ook, nee, uh, ik, ik heb er niks mee. Uh, gewoon om wat kwakken was heb ik een stukje gekeken hoor, maar ik had ook nog nooit eerder gekeken. Na 2,5 uur kijken of zo, weet ik veel, een uur kijken, weet je wel, een beetje, de, heb ik eindelijk een beetje de regels door, zeg maar. Ja, precies. Nou, uh, holy crap, wat een saai spel is dat, zeg. Ja, nee, het is meer stilstaan en wachten dan uh, spelen mij. Ja, sure, en er zijn ook uh, pauzes, zeg maar, maar kennelijk zijn er ook allemaal pauzes tussen de plays. Ja. En genoeg om, uh, om reclames en zo te laten zien. Uh, ja, daar ging het natuurlijk om, daar, daar hebben alle grote fabrikanten geld uitgegeven. Ja, ja, ja het zijn een paar. Blackberry. Blackberry inderdaad, Samsung en vast nogal een grotere fabrikant. Maar daar gaan echt uh, tientallen miljoenen naartoe, belachelijk. Ja, ja, ja hartstikke veel. Uh, ek, ek, ek, ek, enorme bedragen. Wat wel, wel grappig was, is op een gegeven moment viel de helft van de stroom uit in het stadion. Nice. Toen heeft ze drie kwartier stilgelegen of zo. En de score was, uh, weet ik veel, 21-3 of zo, 28-3, zoiets. Mm -hmm. Voor de Ravens. En toen, daarna de stroomstoring, kwam San Francisco uh, 49ers. Die kwamen nog echt een heel stuk terug. Dus toen werd het wel spannend. En ook al boeit uh, die hele sportje niet. Als het op een gegeven moment spannend wordt, weet je wel. Dat uh, ze terugkomen, dan is het opeens altijd fascinerend, weet je wel. Ik ben altijd voor de partij die verliest natuurlijk. Oh. Want dat is het leukste. <laughs> uh, maar uiteindelijk heb ik het niet afgekeken, hoor. Dan ben je gek. Maar... Wie oh, heeft gewonnen? Voor die uh, ...Ravens uiteindelijk. Oké, dat zegt me niks. Baltimore Ravens. Nee, ja, dat nee. zegt me ook niks hoor uiteindelijk. Wat wel grappig was, vind ik, is dat uh, twee broers tegen elkaar de coaches van de teams. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat vond ik wel wel weer funny. Maar fresh, who cares, anyways. Uh, in ieder geval grappig om te zien hoe mensen reageren op Twitter, op de reclames en zo die gedaan worden. Ja. <laughs> Blackberry werd ook weer enorm uitgelachen op Twitter in ieder geval. Ja, ik heb de commercial niet gezien. Heb Je het hem niet gezien, neem het aan. Ja, met een half oog. Uh, niet, niet heel erg bewust. Uh, ik heb stukjes gezien over People Hub of zoiets. Uh, in ieder geval zo. Blackberry op, Hub. Ja, oh Blackberry Hub, sorry. Uh, ja. daar, daar heb ik een reclame van gezien. En er was een reclame van waarvan de tagline was... Uh, het is makkelijker om te laten zien wat Blackberry 10 niet kan... En dat is het enige wat ik had gezien, zeg maar. Dat kreeg ik zo mee om ik andere dingen aan te doen. Was. En toen zag ik heel Twitter gek worden. Van, wat wat fuck is dit voor een domme reclame? <lacht> dus die, die moet ik nog een keer checken, zeg maar. Maar voor de rest, nee, nee, nee. Voor de rest heb ik niet echt, uh, niet echt gezien. Wel de Samsung reclames en, ja, goh... De ja, die had ik van tevoren, okay. met uh... Seth Rogen en uh, Ruth. Die ja, best. en tussendoor zat er ook een hele tijd zo'n reclame... van nog twee bekende Amerikanen, kennelijk... die met een Galaxy Note of whatever... een van die telefoons aan het spelen waren. Op zich oké. Okay. Uh, verder, pff, ja... Moet je ervan zeggen, uh, leuk, maar... Ja, precies. Uh, zo. <klaars> uh, jij wou alsnog afspreken vanmorgen... om al het nieuws weer te delen... terwijl ik dus de hele tijd uh, Super Bowl heb gekeken... en dus veel te moe was... Dus, uh, mm -hmm. laat me weten waar ik mijn bed voor uit heb gekomen. <laughs> ik vroeg me eigenlijk hetzelfde af. Uh, vrij weinig bijzonders, uh, helaas. Ja, wel een aantal interessante dingetjes. Uh, Laten we beginnen met Asus, want Aces daar hebben we het al, uh, al maanden over, <coughs> of weken, van wat gaan ze doen. Uh, nou, Asus komt in ieder geval met een, een, een zogenaamde budgetserie-tablets. En die gaan onder de naam MemoPad. Uh, uh, dus, maar uh, de MemoPads, die bestaan hier toch al? Nee, nee, Ja, in Azië. Eentje. Oké. Uh, um, okay. Heb jij nog een andere Memo-pad? Geen idee. Ik dacht dat eigenlijk de TF300T ook iets van een Memo-dingen was of zo. Nee, nee, nee. Je, hebt, wou ik zeggen, je hebt de, de Transformer-pads. Ja. Dat zijn de, de Transformer-modellen, hè. Transformer-convertibles. Um, uh, ja. En je hebt de Memo-pads. Dat zijn zeg maar de standalone tablets. En die had deze nog niet. Uh, en die komen nou wel met de MemoPad 7 en de MemoPad 10 Smart. De MemoPad 7, dat wisten we natuurlijk al. Die had eerst dus een paar weken terug uh, via een persbericht uh, gepresenteerd. Uh, die zou voor 159 euro eind maart in Nederland verschijnen. Minimale specificaties, zoals een 1 GHz single core processor. Uh, Holy crap. 8 gigabyte op opslag. Uh, echt, echt budget, budget. Um, hoeveel? 159 euro zou die verschijnen. Dus dat is nog niet eens zo slecht als, als het ding redelijk oké okay werkt. Mm -hmm. Volgens de eerste reviews uh, werkt het redelijk soepel. Oh, oké. Okay. Um, maar die is blijkbaar al te koop in Nederland. Onder meer Bobshop, Modern en, en, en Internetshop. Dat soort winkels uh, die verkopen normaal. Wel voor 20 euro meer dan de adviesprijs, 179 euro. Oh, daar zou ik nog weer 20 euro extra op hoesten en een Kobo kopen. Dat zou inderdaad nog een optie kunnen zijn. Um, maar goed, uh, de, de, ik weet ook niet of zij maar import halen of zo. Anders is het gewoon even wachten tot het uh, ding officieel in Nederland verschijnt. Ik heb eens naar gevraagd, nog geen reactie op gekregen. Uh, maar interessanter is wellicht de MemoPad 10 Smart. Um, waarom die Smart heet durf ik niet helemaal te zeggen. Het is eigenlijk gewoon een, een 10,1 inch tablet zoals we de uh, Transformer Pad 300 kennen. Die dus heeft, waarschijnlijk uh, heeft hij dat moniker Smart omdat uh, de... Die sleeve. Ik denk het, en de, omdat die Windows 8 ook Smart heet als hij niet kan dokken. Precies, dat, dat zou nog kunnen. Dat is dus ook met zo'n Transleeve komt, dat durf ik niet te zeggen. Dat, die, die heb ik in ieder geval nog niet voorbij zien komen. Maar uh, deze Pet 10 Smart, dat is een, een 10,1 inch tablet uh, Eigenlijk nagenoeg exact de, de transform Pad 300. Maar dan zonder dockingmogelijkheid en volgens mij iets mindere camera's en iets dikker. Um, en die oh, gaat dan de foto die ziet die gaat... er echt dunner uit. Ja, dat klopt. Maar hij is 10,5 mm. Dus is, uh, oh, oh, dat is wel best voorzichtig. Ja, en uh, die gaat 299 euro kosten en is ook al bij de eerder genoemde <laughs> te bestellen. En 299 euro, dat is uh, zo'n 50 euro minder dan de goedkoopste transformer PET 300 die je momenteel kunt vinden. En die is natuurlijk al een jaar oud, dus die is een prijs gezakt. Die was 399 euro zonder dock. Dus dat kan ik nog begrijpen. 299 euro voor een 10,1 1 instabler, tablet, Tega 3 processor, 16 gigabyte opslag. Uh, eigenlijk ook uh, USB, HDMI, micro SD, er zit er alles op en aan. Dat zou nog een, een redelijk leuke prijs kunnen zijn. En dat zou wel uh, als het allemaal. Uh. ...comfortabel en goed werkt... ...dan uh, zou dat wel een interessante optie kunnen zijn. Dit uh, steunt, uh, deze product steun een beetje... ...waar we het al eerder over gehad hebben... Hè, ...in podcastafleveringen... ...dat uh, Samsung en Asien zijn denk ik... ...de grootste Android-fabrikanten... ...daar zijn we over eens... Mm -hmm. ...en we zien dan aan hun producten... ...dat het uh, gewoon hardware... ...nog precies hetzelfde is geleverd van vorig jaar... ...en in sommige zelf gevallen zelfs minder... Ja. ...maar dat er wordt geconcureerd op prijs... ...en op, op, op software, <lacht> weet je wel... Ja, maar niet, niet meer eens. op uh, uh, hardware-gebied. Uh, dat lijkt een stuk minder belangrijk geworden. En dat, die trend die zagen we al aankomen. Uh, nu is natuurlijk wel die Tegra 4-processor uh, aangekondigd. Er was een Vue Sonic tablet of zo, zei jij van? Zo? Nee, nee. nee. Uh, ja, eerst even op dat eerste wat je zegt. Dat klopt inderdaad. Dat, dat zien we nu in het begin van het jaar, vooral. Maar ik denk wel dat we ook uh, uh, een, een overhaul, of noem dat, uh, vernieuwing van de eh uh, Transformer Pad en, en de, de Galaxy Tab-generaties gaan zien met betere specificaties. Hoor. Dus ik denk wel dat de fabrikanten en aan het la lagere segment gaan werken... en ook met nieuwe modellen in het midden- en high-end segment komen. Maar goed, die moeten we nog gaan zien. En Er is inderdaad een Tegra 4-processor. Dat is de opvolger van de Tegra 3. Nog steeds quad-core. De vijfde energiezuinige uh, core. Uh, die moeten ja, energiezuiniger, sneller, uh, je, je weet het... Dat moet het allemaal gaan zijn. Alleen tijdens 6, 2013 werd alleen uh, door Vizio, dat is een Amerikaanse fabrikant. Oh, die bedoel ik dan. Ja. werd een, een Tegra 4 tablet getoond. En uh, Nvidia zelf uh, toonde een van de gameconsole. En dat was het eigenlijk. En dat is opvallend, omdat vorig jaar natuurlijk. Uh, uh, zagen we heel veel Tegra 3 tablets voorbij komen van Ace, Samsung, uh, noem maar op. Uh, en nu nog niks. En, en volgens Digitimes, dat is niet altijd de meest betrouwbare, maar ze hebben wel goede bronnen. Uh, is alleen Toshiba momenteel uh, de, de fabrikant die bezig is met 4 tablets. Uh, die zou al bestellingen bij uh, Nvidia geplaatst hebben. Maar voor de rest houden Acer, Samsung, Acer, Sony. Maar waarom oh, verwacht ja, je dan, als je daar waarde aan hecht, waarom verwacht je dan wel dat we op uh, MWC meer daarvan zien? Ik, dat weet ik niet. Ik denk het misschien niet als we digitaal mogen geloven. Nou, ik denk dat het nog steeds uh, t, uh, gewoon een beetje in dezelfde lijn blijft. Hè? Ik denk dat die fabrikanten ook doorhebben van... Uh, je kan er wel een, uh, een V8 in zetten, om het zo te zeggen. Hè? Uh -huh. uh, een 3 liter V8. Maar er is meer te, te, te halen nog op dit moment in de boordcomputer. Gewoon in de software. Uh -huh. En uh, TEGA 3 zou je in principe toch gewoon uh, goed gebruikt zijn... met de juiste optimalisatie. Precies. En, en, en wie weet... Uh, uh, kan daardoor de prijzen wat beter, beter in hand gehouden worden. Want het, het, het blijft nog steeds, uh, zeker als je de mid- en high-end tablets uh, gaat kijken, is het prijsverschil met de grootste uh, concurrenten iPad is helemaal niet zo massief elke keer. Hè? Dat, valt, dat uh, valt reuze mee zeg maar, in verhouding. Het, is, het, het loopt niet gelijk pas met uh, de perceptie van sommige mensen dat Apple-producten drie, vier keer zo duur zijn. Nee, inderdaad. Maar toch, kijk, snelheidswinst, uh, of je die nog kan of wil boeken, dat is natuurlijk de vraag uh, of het nodig is. Maar energiezuinig uh, is, is wel een belangrijk onderdeel, daar hebben we het volgens mij sure. vorige week ook over gehad. Als er iets is waar, waar, ik, waar we naar uitkijken, is het de tablets die, die gewoon echt gewoon een volle dag bij goed gebruik meegaan, zonder dat dat ding aan de laden hoeft. Um, en dat lijkt me wel <coughs> belangrijk voor, voor middenklasse en high-end tablets. Ja, maar de meeste Android-tablets van middenklasse, die kunnen wel een dag mee, hè? Die... Die zijn een uurtje, anderhalf uur minder dan een iPad. Maar... Ja, maar het is altijd minder dan een iPad. En ik snap niet dat dat nodig is. Maar Bijvoorbeeld die Nexus 7. die Ik, ik heb een Nexus 7 en een iPad Mini. De Nexus 7 die gaat ongeveer... Uh, ja, die is wel een heel stuk minder. Ja, twee derde mee, dat de iPad Mini meer gaat, meer gaat soms wel de helft. Ja, ja. Ja, dat, dat is zo ja. En daar zit een Tegra 3 in, dus als NVIDIA zegt, je gaat twee keer zo lang mee, dan stop het maar in. Maar goed, wat je zegt, het zal ook gewoon duurder zijn voor fabrikanten. Dat is een afweging, want een NVIDIA Tegra 4-processor zal dubbel zo duur zijn dan een Mediatek of een Qualcomm. Ja. En dat is dan, als je op uh, lagere prijzen gaat richten, is dat een belangrijke afweging. afweging. Ja, dat, dat lijkt me wel, ja. Maar goed, uh, dit is alleen Toshiba uh, kennelijk, uh, op dit moment volgens de geruchten. Ja. Um, ja, kijk, um, het bl blijft een lastig verhaal met processoren en vergelijkingen op specs en dat soort dingen. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn alleen uh, vaste lezers van Tablets Magazine daarin geïnteresseerd, wij daarin geïnteresseerd. Maar als je gewoon uh, een vrienden en familie om je heen zou vragen, mm -hmm. ja, maken mensen dat echt helemaal heel, heel, heel, heel veel dag weinig uit hoor. Dus uh, wie weet beginnen fabrikanten van Android daar ook al wat licht te zien. Van dat ze veel beter een eigen brand kunnen maken... dan kunnen zeggen van... Hey, uh, uh, uh, oh, onze ding heeft de snelste processor. Of uh, de me het meeste geheugen. Het komt steeds meer op die ervaringen neer. En kijk ook naar de nieuwe reclames van Samsung. Mm -hmm. uh, dat is allemaal helemaal erg. En een onderbuikreclame, zeg maar, weet je wel. De, de ene keer is het... Uh, het uh, de boodschap dat je er heel productief mee kan zijn. Er zijn reclames van ze dat uh, iOS eigenlijk een beetje voor oude mensen is geworden. En dat uh, Samsung hip is. Het heeft allemaal weinig te maken met uh, de hardware specs, zeg maar. Mm -hmm. De hardware is meer ondersteunend aan het worden. In de zin van, als het maar vloeiend loopt, inderdaad. Ja, de Apple-methode uh, om het zomaar eventjes heel makkelijk te chargeren. Mm -hmm. Ja, we gaan het zien. Um, nogmaals, NBC <lacht> 2013 gaat het allemaal gebeuren. Nou, wat voor hardware heeft uh, die uh, processor, uh, heeft die BlackBerry 10 dan? Oh, hebt ja, geen idee. <laughs> nee, <laughs> nee, dat zijn er momenteel allemaal nog smartphones volgens mij. Oh, Daar okay. hou ik me echt helemaal niet mee bezig. Oh, je maar je het zelf was... op de lijst gezet? Ja, ja, ja, maar er staat nergens smartphones. <laughs> ja, er staat gewoon BlackBerry 10 in de zin van het nieuwe besturingssysteem. Want uh, RIM is uh, natuurlijk... Uh, dood? Uh, dood, nou dood. Deze heeft zijn naam uh, om laten dopen tot uh, BlackBerry. Dus uh, RIM, dat gaan we niet meer terug horen. En dat moet samen met de introductie van het BlackBerry team besturingssysteem... gaan zorgen voor een nieuwe start, een, een wedergeboorte. Uh, dat moet er helemaal opnieuw gaan, uh, gaan laten zien dat, dat BlackBerry uh, aan de top behoort... volgens het bedrijf zelf. En dat uh, hebben ze nou, uh, uh, zijn ze begonnen met de introductie van twee smartphones... een Z10 en een Q10 volgens mij. Uh, weet ik nogmaals vrij weinig vanaf. Uh, ik heb alleen een aantal video's van het BlackBerry team besturingssysteem gezien... En vernomen van BlackBerry dat ze dat ook op tablets gaan gebruiken. En dat de BlackBerry Playbook, die natuurlijk al anderhalf jaar oud is, ook die update gaat krijgen. Dus daar ben ik op zich wel benieuwd naar, want dat BlackBerry 10 ziet er gewoon strak, leuk en mooi uit. En uh, als we BlackBerry moeten geloven, moet het, moet het, uh, het porten van Android apps naar het BlackBerry 10 besturingssysteem voor ontwikkelaars vrij eenvoudig zijn. Dus dan zou je ook nog eens een groot aanbod aan applicaties kunnen krijgen. Dus kortom, daar ben ik heel benieuwd naar, want het ziet er allemaal gewoon strak en mooi uit. Uh, en, en de eerste tablets worden toch wel binnen nu en zes maanden verwacht. Dat is het eigenlijk. We zullen zien, laatste kans voor Blackberry natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou goed, dat, uh, dat weten we dat dat bedrijf. Uh, uh, dat kan twee kanten op dit jaar en dat uh, kan er afgerond of. Uh, Verder naar beneden of, <laughs> of consolideren hopelijk. Precies. Oké, okay, nou ja, interesting, hmm. en dan hebben we ook nog een 128 gigabyte iPad, wat nee, ja. een noodkreet van Apple, oh, oh, oh, <laughs> ze kunnen niks innovatiefs, dat gaat, oh, nee, het gaat, nee, het gaat niet goed hoor met Apple. Ja, blijkbaar, nee. nee jongen, onzin, ja, 128 gigabyte iPad, wat kun je ervoor zeggen? Ja, nee, ja, ik snap gewoon ik snap mensen van, van, wat moet je er nou mee? Maar er zijn, er zijn doelgroepen die, die er wel wat mee moeten. En dan eh, mij hebben we het vorige week een keer besproken van uh, uh, creatievelingen, hè? mensen die foto's bewerken, mensen die video's bewerken, zakelijke gebruikers, architecten met hun cats op, op, op de iPad. Medici met allerlei scans en BS die op hun iPad zitten. er zijn uh, tal van, van doelgroepen of, of in ieder geval mensen die... Die iets meer geheugen willen hebben. Ja, en de iPad heeft nou eenmaal geen micro-SD-card Wel via een adaptertje, geloof ik. Maar goed, uh, dus dat is voor sommige mensen handig. En wat gaat die kosten? 799? Een, net zoals altijd 100 euro meer dan... Uh, nou, nou, de... 789 euro, volgens mij. Nou, dat is een hoop geld. Maar ja goed, als je dat ook nodig hebt. Het is een van de eerste tablets met 128 gigabyte. Je hebt uh, de Microsoft Surface Pro natuurlijk. Je betaalt wel per stap steeds minder per gigabyte, hè? Ik bedoel niet dat ik aanraad om mensen van 128 gigabyte te kopen. Uh -huh. Maar voor minder dan het dubbele van een 16 gigabyte krijg je acht keer zoveel geheugen. Ja, dat klopt. En ja, voor sommige mensen is het handig. En ik denk dat die 128 gigabyte iPad en geruchten over een, een budget iPhone... ...de komst van de iPad mini... Uh, ...de verwachtingen die we daarvan hebben dat die in het assortiment blijft... ...op het moment dat de mini retina komt... En, dat soort dingen, dat zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat gewoon Apple hun productaanbod gaat... net zoals ze hebben gedaan met de iPod, zeg maar, gewoon gaan verbreden. Omdat uh, de core doelgroep, zeg maar, hè, hun ideaal doel, doelgroep, zeg maar, hoge, hoge marge, uh, uh, early adopters, hipsters... om het dan even te zeggen, mensen met geld... Mm -hmm. uh, dat die redelijk richting het punt van verzadiging begint te geraken... En voordat dat zo is, moeten ze ja, verbreden ja. door nog meer aan de high-end te uh, verkopen. Maar waar, waar het belangrijker is, wat meer aan de low-end te gaan zitten met prijzen zoals een iPad Mini. Wat gewoon de goedkoopste iPad ever is. En uh, iPhones die in het assortiment blijven of misschien zelfs wel een aparte plastic versie komt voor goedkoper. Of wat voor geruchten er ook zijn. Dat is gewoon een teken van verbreding, zeg maar. Maar als, als bijvoorbeeld uh, Apple... Um maar het zal waarschijnlijk dus eind dit jaar zijn... een iPad Mini Retina introduceert. Ja. Denk je dat ze dan de huidige iPad Mini wel op de markt houden? Want ja. Dan verbreed je het eigenlijk, ja, inderdaad. Dat denk ik, ja. Ik denk dat dan de iPad Mini voor 250 of 220, zoiets, op de markt komt. Dat zou wel, uh, nou, niet shocking... maar dan ga je wel, Apple, Apple prijzen. voor Apple begrippen is 200 of 220 euro. Uh, is dat, dat is erg goedkoop. Ja, ja. Kijk, en ik denk dat uh, dat was de hoop dat de prijs was van de IPad Mini toen de eerste IPad Mini kwam. Tuurlijk, ja. Omdat het was van nou, dan kan het beter concurreren tegen Nexus 7, la la, dat soort dingen. Uh, en ik denk dat Apple helemaal niet tegen dat idee is dat ze willen concurreren tegen wie dan ook. Ik bedoel, ze uh -huh. zijn vast niet in principe tegen. Alleen uh, ze zijn er uh, wel voor om hun marges te bewaren. En als je eenmaal een, een, een, een grote schaal producten kan produceren... zodat het goedkoper wordt om ze te maken... Eh, dan kan je ze ook goedkoper in het assortiment houden. Kijk naar, naar 3GS, en, 4 4S, en, dat soort dingen... hoe ze dat hebben gedaan met iPhones. Mm -hmm. uh, en, en op die manier kan je een lager prijspunt uh, bewaren... terwijl je wel je marge en, en stappen naar voren kan blijven maken... door bijvoorbeeld een retina erin te, in te zetten. Wat je zelf mag, mag weten of je het belangrijk vindt of niet, zeg maar... maar dat is in ieder geval wel voor de lijn van de producten makkelijk om het zo breed te trekken. En Apple is uh, veel meer kennelijk dan andere fabrikanten fan van... om gewoon producten van vorig jaar uh, in het assortiment te houden en goedkoper aan te bieden. Ja, ik denk dat bij Apple een ander idee is dat consumenten ervan dan... hebben. Een uh, iPad van vorig jaar wordt, denk ik, hè, door, door uh, veel gemiddelde consumenten gezien als een... Uh als nog steeds een, een hippe iPad, een, een, een nieuwe iPad. Ja, maar dat is ook niet onterecht, want mijn nee, nee. iPad 3... Die, die prefereer ik nog steeds boven uh, Tegra 3-processoren... of weet ik veel tablets die vorige week zijn uitgekomen. Mm -hmm. nee, dat is ook zo, maar jij hebt er verstand van. Uh, dat is iets anders. Het is meer het imago wat ik bedoel. Uh, als als Sam Samsung... Uh, uh, de, de Galaxy Tab 7, of nou goed, laten we het een generatie later doen... de Galaxy Tab 7.0+. plus uh, Da da daar kun je gewoon bijna niet mee voor de dag komen. En als jij met een iPad uh, uh, 3, die is toch inmiddels ook alweer anderhalf jaar oud. Of nou een jaar. Ja, ik weet niet, zo oud in ieder geval, ja, toch is dat, dat die perceptie is anders op een of andere manier. Ja, maar ik denk dat dat heel erg te maken komt met de manier waarop dingen worden gemarkt. Want iPads zeggen van alleen maar van, kijk eens een nieuwe iPad. Ja. En met deze nieuwe iPad kan je uh, Siri gebruiken of zo, weet je. Uh -huh. Never, nooit staat er van, uh, oh, oh, oh, kijk eens ons met onze A5X processor uh, groot reclame maken of wat dan ook. En als je dus niet vertelt wat het verschil is in specs, weten mensen het verschil in specs ook niet. Dus die kijken naar een iPad, en wat kan je met die iPad? Oh, wacht, die heeft de laatste softwareversie gewoon? Oké, okay, dus ik kan in principe alles met die iPad? Ja. ja. Oh, en wat is dan het verschil met die andere iPad? Ja, nou, die heeft een uh, retina scherm neer, en uh, weet je wel, die is uh, 7 of 9,7 inch, die is wat groter, la. Dat zijn de verschillen. Dus mensen kijken naar een iPad... en niet naar een iPad met de quad-core processor... of een iPad met de 2 gigabyte intern geheugen. Mm -hmm. Nobody cares. Mensen willen weten dat ze een iPad hebben en wat die kost. Ja, inderdaad. Maar uh, waar, waar we mee begonnen... Dat, dat die iPad Mini naar 220 euro zou gaan... ik vind het apart, omdat Apple toch... Uh, hoe je het ook bent, er verkeerd... Ik zeg niet 220, hè? Ik zeg misschien 220, 250, of dat ja, maar... gemakkelijk. Precies. Uh, maar als we daar even gewoon, uh, gewoon uh, hypothetisch... Uh, <grijg> Vanuitgaan, dan, dan doet dat toch iets aan het imago naar mijn idee. Want Apple is een premium, uh, fabrikant van premium producten. Mm -hmm. En om de een of andere reden, in, in, als we kijken naar het huidige assortiment tablets, of wat er momenteel op de tabletmarkt te verkrijgen is, is 250 euro uh, geen, geen uh, premium gevoel hangt daaraan. Nou, is dat allemaal iets wat Apple zou willen? Zou, weet ik weet niet of ik het zo zou zo omschrijven. Misschien, ik denk van wel, He, dat, ze, dat ze het helemaal niet erg zouden vinden als ze een iPad mini 16 gigabyte voor je 250 noemen even. Uh, kunnen verkopen. Um, en ik denk dat uh, weet je bedoelt, hè? die 200, 250 euro grens is het minimum voor een decent. En sterk nog, voor een acceptabel goede tablet. Ja. Er zijn heel veel dingen die daaronder zitten. 150, dan had je het over een single core, whatever dinges. En we hebben allerlei Argos en allerlei andere obscure merken... die onder die 200 euro zitten nog. Maar dat is een heel ander klasseproduct. Vanaf 250 zitten in een kleine segment... zitten gewoon een paar contenders die gewoon... Uh, um, gewoon serieus genomen worden als goede tabletoptie. Niet als budget tablet optie. Want je Nexus 7... Dat is gewoon de beste 7-inch Android-tablet uh, die je een heel lang kon kopen. Nou, ik ben nu van mening dat je die, die Kobo ook zou kunnen overwegen. Mm. Maar het is niet zo dat je die Nexus 7... Dat is de beste budget-tablet die je kon overwegen. Nee, helemaal niet. Het was gewoon de beste 7-inch-tablet die je kon overwegen. En die was goedkoop. En dat is gewoon een, een, uh, uh, een andere insteek, zeg maar. En wat ik wou zeggen over van dat Apple uh, hun producten gewoon... Um, Langer op de markt houdt, zeg maar, en blijft verkopen. Kijk naar hè? nogmaals iPhones, iPad 2, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. uh, in principe doen Asus en Samsung en dat soort dingen doen we dat hetzelfde, alleen die ze... Uh, naar een nieuwe naam. Ja. Kijk naar die, naar die smart of zo waar we het net over hadden, dat wou ik graag onderschrijven. Van, het is een heel bekende en veel gebruikte ta tactiek, alleen. Apple kiest ervoor om het gewoon iPad te blijven noemen en ook niet moeilijk over te gaan lopen doen en gaan zeggen van oh, we hebben iets, iets veranderd en nu noemen we het uh, iPad Smart of ofzo, yeah, whatever. Of VivoTap noemen we nu opeens dat ding. Mm -hmm. Nee, die zeggen van nee hoor, die iPad hè, waar je zoveel mensen over hebt gehoord het laatste jaar, ah, mm -hmm. die kun je nu voor iets minder kopen en als je de nieuwste wil dan moet je iets meer betalen. Simpel zat. Ja, nee, klopt, daar heb je gelijk in die, uh, ja, dat klopt. All Oh, en dan nog de grootste teleurstelling van, uh, van, van deze week. De <laughs> Galaxy Note 8.0. Yeah. <laughs> ja, ja. Ja, we hadden het er vorige week over. Hè? Toen zei ik, uh, daar ben ik in de fout gegaan. Toen zei ik, iets van 200 euro, 250 euro zou mooi zijn. en niet, uh, niet denderende specificaties. Ja, blijkbaar. Als we alle winkels mogen geloven. En Staples is geen kleine winkel. Um, ja, gaan we uh, de, de, voor 300... Uh, 92 euro exclusief btw naar de winkel mogen voor de 16 GB plus 3G versie. Dus dan zou je waarschijnlijk voor de wifi only versie. Ja, misschien 200, uh, 300 maar de iPad euro. mini prijzen. Ja, precies. Dus, uh, 300 Wat ik dus overigens vorige week had aangekondigd. Hè? Dat het een directe uh, vergelijking met de iPad mini zou zijn. Ja, maar dat vind ik wel apart. Omdat, uh... omdat ik gelijk heb? Dat zo apart is dat niet hoor Martijn. Ja, gelijk vind ik sowieso apart. Maar <laughs> nee, ja, goed. Ik, okay. ik, snap, ik snap het idee wel. Maar ik, had, ik, uh, ik ging er vanuit dat, dat Samsung uh, iets uh, met een verrassing zou komen. Maar helaas, 350 euro. Daar kunnen we wel van uitgaan voor de wifi 16 gigabyte. Uh, en dat, dat viel mij een beetje tegen. Uh, voor de rest, toen ik de specificaties nog een keer doorlas, uh, dacht ik wel bij mezelf, nah, misschien heb ik vorige week een beetje overdreven, want het zijn niet eens zo slechte specificaties. Bijvoorbeeld, wanneer krijg je nou 2 gigabyte aan, uh, aan werkgeheugen? Dat krijg je nog bijna nergens. Een uh, quad-core processor is natuurlijk ook niet weinig. Het is alleen een 1280x800 pixels display, wat uh, niet heel erg uh, Dat is waar we eigenlijk meer van verwachten. Maar goed, je krijgt natuurlijk ook de s Pen die dus... Ik vind het nog mee van Allo, die 12 tot 80 keer 800. Het is niet voor slecht, het, maar... Het is een redelijke resolutie, vind ik gewoon. Ja, maar het is het ook meer uh, het onderdeel van het totaalplaatje. Want uh, wat ik al zei, we hebben tot nu toe eigenlijk alleen nog maar uh, zogenaamde, tussen aanhalingstekens, budget tablets gelanceerd zien worden van een Acer en een Asus. Uh, dat dan in één keer 350 euro of 400 euro toch best veel geld is. Het... Ja, ik, ik blijf er dus bij dat ik niet weet of, het nou, of je het nou elke keer als budgettablet moet zien. Oh, dit, dit is het ook niet, geen budgettablet. Sowieso is het de term budgettablet, snap ik wat je bedoelt. Het is een, een heel grijs gebied. En of Kijk, het ik denk maar... daarbij gewoon aan Argos en uh, Jarvik en dat soort dingen. Ik de X, denk niet op budgettablet Nexus 7 of budgettablet Kobo of budgettablet Galaxy 7.2 of budgettablet iPad Mini ofzo. <laughs> Ja, ja, nou ja, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want uh, als ik een Argos, uh, er zijn uitzonderingen, hoor, uh, of een Jarvik, er zijn ook uitzonderingen, zou ik niet per direct meteen aanraden en zou ik dus ook niet. Uh... Een budget tablet is voor mij een, een, een tablet die je wel kan aanraden, maar waar je niet veel hoeft te, hoeft te betalen. Ja, maar uh, dat is precies het verschil, die je wel kan aanraden, dus die al boven een bepaalde grens is gekomen, zeg maar. Niet qua prijs, maar gewoon qua ervaring of qua uh -huh. prestaties. En uh, ik, ik snap wel dat het een semantische discussie is, hoor, verder. Maar ik, nogmaals, ik weet niet of, of we dat elke keer allemaal maar als budget moeten omschrijven. O, oh, dan goedkopere... Nou, nou, in heel, in heel veel gevallen tot nu toe lijkt het erop dat je het gewoon als het kleinere tabletsegment kan uh, omschrijven. De 7 tot 8 inch tablets. Oh, jawel. Maar, maar goed, laat ik, laat ik opstellen dat de Galaxy Note 8.0 ook echt geen budget tablet is. Dat wil ik, die wil ik ook zo niet noemen. Um, maar goed, om dat, om dat onderwerp dan af te ronden, uh, toch aardige specificaties en de prijs die waarschijnlijk bij 350 euro op begin. En daar moeten we het dan mee doen. Maar het, het, het, het, het komt er ook door dat het apparaat uh, in de eerste foto's een beetje uitziet als een uitvergrote smartphone. En um, ja, dan krijg ik toch meteen een beetje dat Galaxy Tab 7 2.0 gevoel voor 200 maximaal euro. Maar goed. Oké. Okay. Ossie. Ook tijdens okay. MWC 2013 gaan we hem tegenkomen. Je hebt zoveel verwachtingen van dat hele MWC. Daar weet je helemaal, helemaal door van. Goed, wat is het laatste onderwerp? Ja, het laatste onderwerp is dat Office, vanaf eergisteren of zo te koop is. Office 2013, ja, dat is uh, 29 januari gelanceerd. Dat is toch alweer vijf dagen geleden. Hoe is dat? Ja, ik heb nooit... <laughs> nou ik opgepakt, maar ik heb nooit Office gekocht. Uh, dus ik weet ook niet of het duurder of goedkoper is geworden. Ik, ik weet in ieder geval dat Office voor thuisgebruik 139 euro gaat kosten. Ik weet in ieder geval dat Office voor thuisgebruik zonder van je geld is. Want daarom had gewoon open <laughs> Zelfs mijn broertje heeft open office gedaan. Ja, ik heb open Wat een man, Ik weet niet, ik heb Office wel gekocht een keer tijdens studententijd, zeg maar. Toen kreeg ik zo'n studentenkorting via Surfnet of zo. Ja. Dus ik zou niet meer weten wat ik daarvoor betaald heb. En voor de rest, uh, sinds de komst van, van, van uh, iPads en dat soort dingen. En Android tablets en... Uh, laten we ook niet vergeten die netbooks die een hele tijd uh, heel slecht waren, maar wel een markt zijn geweest. Hè? Uh, zeker als je dan weer ergens het monicker budget voor zou willen zetten. Mm -hmm. uh, dat heeft er gewoon voor gezorgd dat mensen drie, vier jaar hebben de tijd hebben gehad om allerlei methodes te vinden om om office heen te werken. Ja. En er zijn uh, maar heel erg weinig mensen die office echt nodig hebben. Mm -hmm. En er zijn er nog weer veel minder mensen. Binnen die groep die Office nodig hebben met macro's en dat soort dingen. Uh, uh, wat dus overigens een, een, een teken is dat uh, Microsoft er wel mee weg kan komen... om die Office RT-versie zeg maar, uitgekleed aan te bieden. Ik denk dat, dat er maar heel weinig mensen zijn die dat ook echt willen hebben. Zeg maar macro's en dat soort dingen. Die, zullen dan, die hebben dan in ieder geval de Pro-opties. Mm -hmm. De, uh, de Intel-tablets uh, als optie. Uh, maar ik, zie, is het nu, ik heb je artikel geopend en ik zie dat het uh, 139 euro zijn. Ja, ja, ja maar, ik zou niet weten waarom je dat zou willen betalen. Ja, nou goed, het is, het is niet duur, laat ik het zo zeggen. Voor, uh, ik kan nou, het kan een, een hoop geld voor iets wat je, wat je, waar, waar je genoeg gratis alternatieven voor hebt. Er zijn gratis alternatieven, maar goed, er zit ook zijn beperkingen aan. En ik snap dat. Misschien voor thuisgebruik heb je daar een, een belangrijk punt, maar ik snap dat bedrijven integratie moeten hebben en die moeten officiële licenties en noem maar op. Dat, dat zal allemaal best. Uh, en voor studenten kan ik het ook nog eens... Ja, maar die kost 540 euro, hè? als je een bedrijf bent, professional... Ja, ja dat is ook zo. Dus, maar er zijn, wat ik wil zeggen, dat er redenen zijn om Office aan te schaffen. Maar wat ik interessanter vind, maar, maar aan de andere kant ook weer uh, apart, is dat Office 365... Dat is een mm -hmm. abonnement wat je uh, jaarlijks betaal je dan 99 euro voor thuisgebruikers... En dan krijg je toegang tot de, de, de normale Office-programma's. Dus uh, Word, PowerPoint, Excel, OneNote en daarnaast Outlook, Publisher en Access. Waarvan uh, ik eigenlijk denk, de laatste drie, welke consument gebruikt het nou? Um, maar goed, voor 99 euro per jaar. Maar dan zit je na, na een jaar en drie maanden toch al aan de kosten van, van je Office-pakketten... als je het gewoon loskoopt. Ik snap het niet helemaal. Ja, dat, dat is omdat het een heel erg online element heeft, hè. Uh, het is zeg maar Google Google Docs uh, uh, ge, ge, gemixt met uh, Office. Ja. En het is een soort hybride daartussen. Ja. En dat is dan de, de toegevoegde waarde, hè? Dat je een Skydrive hebt van 20 gigabyte, dat je ja, 60 minuten gratis kan bellen met ja, Skype. Precies, en je kunt natuurlijk op zes <laughs> apparaten installeren, of tenminste op zes apparaten werken, uh, goed. Ja, en, en je zou het kunnen streamen hè? of zo Office. Dat betekent ja, dat ik bij jou ben of zo En uh, ik zit op jouw computer. Mm -hmm. En ik zeg, hé hey, Martijn mag ik even vanmiddag op jouw computer werken? Want mijn computer heb ik net cola overheen gegooid of wat dan ook. Ja. Dan zou ik mijn Office pakket kunnen streamen. Zeg maar, tijdelijk kunnen, kunnen installeren als het ware om Word te gebruiken of zo Ja, precies. Het heeft zoveel voordelen. Maar ik vind, het, ik vind het nogal prijzig in vergelijking met het pakket wat je, wat je loskoopt. En is het altijd al zo geweest dat je Office maar op één computer kan installeren? Oef ik ge, Geen idee um, Office is een van die dingen En voor jou is het hetzelfde, dat weet ik Maar ik, ik blijf bij dat het ook echt Voor een heleboel andere mensen hetzelfde is uh, Bijvoorbeeld, ik had net noemde al Open Office uh, uh, Kijk, ik ben de aangewezen tech support in mijn familie, zeg maar En heel veel mensen van mijn familie Hebben al een keer gemeld uh, Al twee jaar geleden van, hé, hey, uh, wat moet ik uh, gebruiken Voor Office en dan Open Office of een ander alternatief. Uh, een paar maanden geleden was er nog collega's van, van mijn moeder... die hadden nieuwe computers gekregen van het werk, uh -huh. maar zonder Office. En die hebben ook gevraagd, van, hey, wat is dan de beste optie? En die gebruiken nu ook allemaal Open Office... En zo bedoel ik dat er dus niet alleen voor de nerds... en voor de geeks en weet ik veel... mensen die van een computer houden... duidelijk is dat er een heleboel alternatieven zijn. Ik denk dat er voor een heleboel andere mensen... ook al duidelijk is dat er alternatieven zijn. En Of is echt als uniek selling point van je OS... of, uh, of wat dan ook. Ik, ik, ik geef er veel minder kans dan ooit, zeg maar. Mm -hmm. Het is veel minder belangrijk dan het een paar jaar geleden was. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, goed, hè. wat ik al zeg, kijk... Uh, voor... Volgens mij is Office voor Mac... Want ik heb Office voor Mac, heb ik wel. Hè? En nogmaals, ik heb het nooit gekocht. Uh, misschien, zal het <laughs> misschien zal het gratis bij mijn Mac of zo. Ik weet niet meer waar ik het vandaan heb. Um, maar volgens mij is Office voor Mac niet aangepast. Dan moet je het nog steeds met 2000, uh, versie 2011 doen. Ja, volgens mij, dat dat mij ja. Maar volgens mij zou je Office 365 ook gewoon op een Mac kunnen gebruiken. Je hoeft niks te installeren, toch? weet je, volgens mij als je de online interface gebruikt wel. Of niet, inderdaad, maar... Ja, geen idee, maar uh, zelfs je hebt Office. En hoeveel, hoe vaak gebruik je Office? Uh, bijna en hoe, vaak, en hoe vaak gebruik je Office waar je niet met een alternatief ook voor had kunnen gebruiken, zeg maar? Ja, dus, sure, je kan wel snap als het Office maar, gebruiken maar ik gebruik ook uh, pages en, en, en, en numbers. Ja, maar pages kost 8 euro. Wat is dat? 14,95 nou, of zo? Toen ik het gekocht heb, weet ik niet, was het alleen nog maar op CD te kopen of zo. Ja, dan, maar dan was het 50 euro voor alle vier of zo, hè? Maar voor, la, laat zeggen, de, volgens mij kost 14, het uh, 14,95 uh, En dan heb je nog 14,95 voor Keynote, 14, 5, voor Numbers. Dat is toch al een stuk minder weer? Dat is een, een stuk dan? minder, ja. Maar, maar waarom zou Microsoft dat niet doen? Waarom dan toch weer... Die prijs dan, dan relatief hoog houden. Want uh, je, je, wat jij zegt, je hebt toegang tot zoveel andere diensten. En Apple heeft natuurlijk iCloud, daar kun je alles mee en delen. Google Docs, he, niet vergeten. Google Docs uh, gratis, inderdaad. Dus, dus waarom dan nog zo? Uh, zou Microsoft toch nog zoveel uh, inkomsten moeten behalen uit, uit dit, dit, dit soort software? Zou daar nog steeds het, het businessmodel op, op, op uh, drijven, zeg maar? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat de prijzen relatief hoog zijn. Oh, aan de ene kant noemen mensen het laag en aan de andere kant noemen mensen het hoog. Hè? Uh, ik denk, ik denk dat, het, uh, dat er nog een groep mensen is die niet weten dat er goede alternatieven zijn. En uh, daar kan Microsoft nog wat aan verdienen. En ik denk dat er gewoon een heleboel bedrijven zijn die gewoon nog niet durven of kunnen overgaan naar iets anders. En dan is zo'n 540 euro <laughs> per pakketje. En dat zal wel aantikken, denk ik. Ja. Dus ik denk dat. dat het, ja, ik weet het ook niet, maar. Office is al, al zo lang voor mij geen, geen struikelblok meer. Uh, en, en jij hebt het ook gezien, hè, de laatste twee jaar op Tablets Magazine. Soms komt er als iemand, hè, van, hey, ik heb een Android tablet gekocht of een uh, iPad gekocht of wat dan ook. Wat kan ik doen voor Office? Ja, en dan geef je een reactie, je raadt eens dus Quick Office aan of, uh, of wat voor een Office dan ook. Weet je wel, oh, Polaris of een, jij noemde net al Pages, Keynote en Numbers en uh, andere tips. En meestal is het één reactie daarna, oh, thanks, ik heb, ik heb wat ik nodig heb. Of, oh, nou, deze is niet helemaal, heb je nog een tip? En dan, dan krijg je daarna, thanks, ik heb wat nodig. Het zijn geen hele forum-threads, zeg maar, waar mensen tot in het treuren discussiëren over de functies die ze missen uit Office. Ja. Agree, agree. Oké, okay, genoeg over Office. Ik, uh, ik, ik, uh, het zal Microsoft allemaal wel geld opleveren en het zal ook voor sommige mensen wel weer handig zijn, maar uh, niet voor mij. Ja, nou ja, ik, uh, ik laat dat dan maar mij voorbij gaan inderdaad, of office. Maar goed, uh, dan uh, uh, is er nog ander nieuws? Nou, ik zat even snel te kijken of er nog iets gebeurd is ondertussen. Uh, maar er gebeurt vrij weinig uh, vandaag en gisteren en eergisteren en de vorige week. <laughs> ja, ja uh, jij hoopt natuurlijk dat het stilte voor de storm is, hè? De, uh, ja, toch wel vanuit, de... ja. De MWC-storm. Uh, Argos heeft nog een tablet geïntroduceerd, zag ik. Uh, dat, uh, ik weet niet of die interessant is. 8-inch uh, titanium ding. Oh, de titanium. Ja, ja. we hadden natuurlijk de, de, de titanium... De, de 97 titanium HD. Dat was uh, uh, best een uniek ding voor Argos... omdat het een, een, een 9,7-inch tablet is... met een retine-resolutie-display van 2560 bij 1600 of pixels. In ieder geval net zoveel als de iPad... Uh, alleen het grote nadeel van het apparaat is dat er een dual-core processor in zit die dat gewoon niet trekt. En dat hebben we ook bij de eerste review video's gezien. Dus dat ding kun je maar beter links laten liggen. Uh, daarvoor komt in de plaats overigens wel binnenkort de Platinum HD, en die beschikt dan over een quad-core processor. <laughs> ja, bij Archos minimum vragen hoe het precies het uh, allemaal over. Maar... Ik wacht op de witgoud HD joh. Precies. Uh, maar goed, die 70 titanium uh, of 80, we hadden we het over. Eén van de twee, ze komen allebei is een 7-inch en een 8-inch tablet met Android 4.1 Jelly Bean, ook die dual processor. Alleen dan niet de Tritina resolutie display dat is het enige verschil. De dingen zien er best geinig en leuk uit. en moeten voor 160 euro en 140 euro respectievelijk uh, te koop gaan zijn. Dus dat is wel uh, uh, aantrekkelijk. Maar goed, we moeten allemaal nog zien of het uh, of iets gaat worden. That's it. Ruit. En heeft oh, ja. de Argos Arnova Soundpad gelanceerd. Een 7 inch tablet die verwerkt zit in een, in een soort van wekkerradio of... of, of, uh, of uh, <laughs> dat is... Ik vraag me echt af hè, stel een Samsung met een uh, 82 inch of wat is een normaal formaat televisie? Normaal 82, nee 42 of 47. T stel dan dat Samsung met een 42 inch uh, televisie komt met touchscreen, noem jij dat dan ook een tablet? Panasonic heeft toch een 20-inch tablet gelanceerd vorige week? Vorige week vorige ja, dat vind ik toch ook geen tablet. Ik vraag me af, jij, jij noemt gewoon iets tablets zodra je maar een scherm en een nee, Nee Nee, nee, ik, nee je moet even Die, die, die, die, die argos moet... waar jij het over hebt, dat is gewoon een wekkerradio met Android. Nee, luister nou eens. Ik zei, een 7-inch tablet in een mediaspeler, of in een wekkerradio... Ik zeg niet dat het apparaat op zich een tablet is, hè? Hé, uh, uh, uh, hey, Als het niks te melden is, nogmaals, moet ik toch ergens mijn artikel op Op zich is uh, zo'n wekker radio-idee op zich oké, okay, natuurlijk, maar ja, ik weet niet wat zo'n ding kost. Uh, Over 160 euro. <coughs> ja, nou ja. Allemaal leuk. <laughs> Oké, okay, en uh, uh, Google Glasses, heb je daar nog wat mee van meegekregen? Dat is deze week ook allerlei nieuws van. Ja, er geruchten toch van uh, wat, wat Google uh, allemaal mee zou kunnen gaan doen, toch? Of niet? Ik weet niet, volgens mij. Ik, ik, ik, uh, ik uh, ben iemand die een paar generaties Google Glasses gaat overslaan, sowieso. Ik oh, Want het ziet er echt retarded uit. Wat andere mensen ook zeggen, het ziet er gewoon echt retarded <laughs> uit. Maar ik had gehoord dat uh, in plaats van oordopjes, dat je met bone uh, conduction, weet je wel... Uh, dat je geluiden kunt horen en weet, weet ik veel allemaal, maar misschien uh, ik dacht misschien omdat, uh, omdat jij dat soort dingen misschien leuk zou vinden dat je daar nog wat van wist, maar oh, nee, helaas, Peter Oké, okay. nou ja, dan uh, uh, gaan we kijken of uh, gaat de komende week wat gebeuren. Uh, not that I know of. Niks uh, bijzonders uh, op, op de verwachtingen. Uh, nee, het spijt me, ik zou het echt niet weten. Ik zit. Uh... Meestal heb ik maandagochtend toch wel, wel mijn, mijn lijstje klaarstaan in mijn, in mijn reader of in mijn bladwijzers dus van die artikelen moet ik gaan tikken. Maar ik moet dadelijk echt moeite gaan doen, denk ik. Dus, dus dat is toch een van de weinige dagen. Oké, okay, nou, uh, enjoy dan deze week. <laughs> Vakantie. Ja, <laughs> Komt dan, uh, tot voor week. Tot voor week.